Uh, dat heb ik uh, gezegd, dat heb ik aan de Kamer gezegd, dat heb ik uh, vroeger gezegd, hebben mijn voorgangers gezegd en dat haak ik uh, staande na de uh, kennisname van de, deze getuigenis. Ja.